Thank <laughs> you. Dit is een uur literatuur. Een programma vol waarheid en de menig wonder... wijsheid en de schone leringen... en de reine dagkortingen. Een uur literatuur is een programma... van Els van Kemenaden, Maritia Witte en Ben Lone onder auspicie van de literaire kringgoren technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Hip, -hora. En we <laughs> hebben gasten. Namelijk Gertje Franke. Is dat van de bibliotheek? Ik ben inderdaad van de bibliotheek. Van de bibliotheek. Leonard Joosten... En Katja Gebbink, die verwachten we nog. En Leo, jij uh, zit hier ook in loco van uh, Suzanne Spermon, die verhinderd is. Juist. Dus, ja, uh, niet alleen, hè? Nee, want je gaat ook een column uh, voordragen. Dus, dus je doet uh, twee dingen vanavond maar liefst. Ja, en wat hij nu gaat doen, als stand-in voor <laughs> Suzanne. Dat zijn gedichten over Deurne. Een Deurnese dichter, hè? Nou, ik ben gevraagd om over mijn geboortedorp, Mierkant ja. in ja. de Peel, uh, een column voor te lezen. Dat zal ik straks doen. En uh, bij uh, ontstentenis van uh, Suzanne, uh, val ik in voor haar, maar dan uh, met, op verzoek, met gedichten die iets met de Peel te maken hebben. En een van de mensen, een van de dichters die uh, uit de Peel voorkomen, is Frans Babylon. Kennen jullie die naam? Ja. Nee. Frans, nee, nee. Frans Babylon, een Brabantse man. Hij is in zoverre nog nauw bij ons betrokken... omdat, omdat uh, Marie-Antoinette Koertens, die hier regelmatig de tertulia bezoekt... Ja. die is zeer intens bevriend met hem geweest... want die zat ooit op de kunstacademie... en daar komt Babylon als de Bohemian-dichter... en die ziet haar zitten en zegt, jij bent van mij... Dat is wel nooit iets echt geworden. Maar die hebben toch hele vriendschappelijke en langdurige betrekkingen met elkaar gehad. En uh, die Frans Babylon, dat was overigens geen vlierenfluiter. Dat was een man die nogal zwaar aan het leven tilde. En ik lees van hem twee gedichten. En als het moet, nog meer. Maar dan, gaan die van, dan zijn het van andere dichters. Ja. Het eerste gedicht van Frans Babylon, het is een man overigens die inderdaad niet licht aan het leven tilde. Hij heeft tenslotte suicide gepleegd... in de bloei van zijn leven toen hij in de jaren veertig was. En het moet iets toch genetisch bepaald zijn... zeg ik dan maar als amateurpsycholoog. Omdat ik nogal vaak in Nijmegen als medestudent heb gekend... zijn broer um, Leo, die als Leon Kelpenaar... gedichten heeft geschreven, zelfs een bundeltje heeft uitgegeven... En die eveneens sub, uh, suicide heeft, heeft gepleegd. Dus Het waren geen vlierenfluiters. Was zeg maar. Kelpen naar de familienaam? Nee, ze kwamen uit Kelpen in Limburg oorspronkelijk. De, de familienaam was Obers. Obers. Er is nog altijd een heel vooraanstaande garage in, in Deurne die Obers heet. En dat zijn neven, achterneven van deze mensen. Onder andere van deze Frans Babylon. Het eerste gedicht dat ik van hem lees is als plaatsvervanger van Suzanne... Tussen stad en land. Ik keer weer in tot mijn geboorteland van schrale gronden... waarop spichtig koren Gregoriaanse liederen laat horen... en het lied des leeuwigst klinkt als variant. Nooit wen ik aan het zakelijk verband... en het leeg lawaai in winkels en kantoren... waar ik mijn eigen hartslag niet kan horen... ...en eenzaam ben in het volste restaurant. Want ergens in mijn bloed blijf ik verwant met vader... ...die als boerenzoon de voren trots ploegde in het zelf ontgonnen zand. Maar ik heb niet gezaaid en niet geplant... ...en drinkend tracht ik mijn verdriet te smoren... ...omdat de stad mijn ziel heeft aangerand. Nou, dat is ja toch mooi... Ja, ja. Alle merkwaardige associatie, spichtig koor met Gregoriaans. Ja. ja, nou, dat verwijst naar die eeuwenoude traditie van het, het Angelus klapt in de verte en, en, en, de kerk en, de, en de kerk die een grote rol in het leven van alle plattelanders in Brabant heeft gespeeld. Ook van andere mensen. Um, het tweede heet Genesis, dus geboorte, herkomst reeds, ook van Frans Babylon, reeds eeuwen uit het paradijs verbannen, graaft nog gekroond van schulden in het bloed de boer, het moer, moer, speelt grond, tot in de avondgroet, wanneer hij staakt zijn pezen zich ontspannen. Zijn jongen speelt in de ontginningsplannen met bosjes hij en zijn moddervoet, terwijl zijn vrouw, die stug haar dracht behoedt, haar blikken neerstaat voor de zware mannen. Hij keert met beiden achter schemervrachten door moederlijke geur van gras en graan naar huis waar het brood op tafel ligt te wachten. En zij herhalen als de voorgeslachten gebeden in de doem van hun bestaan en smoren in elkaars vertrouwen klachten. Ja, mooi. Ja. Mooi. Maar geen vrolijke Frans. Nee, het is Bilon. geen vrolijke Frans. Vrol maar <laughs> het, het, het, het, het geeft toch ook mooi weer die schrale gronden van dat, die zandige peelgrond. En, ja. uh, en, die, en dat moergrond waar alleen maar dopheid bloeide. En nog wel een paar andere gewassen. Zal ik als tegenwicht nog één gedicht voordragen? Als tegenwicht dat nog dat één wat gedicht, en dan is. komt Gertje. Dat is wat vrolijker. Oh. Dan moet ik even kijken. Dat is Jan Naaikers. Uh, dat is wel, wel geen... Heel Peel, maar, een, een, Beek, ja. maar een kempenaar. Maar een kempenaar. Het heet Ballade van de Uiteindelijke Vertwijfeling. Dus... <laughs> de titel alleen is al heel ja. erg goed en leuk. <laughs> Het leven, vrienden, is een breed afschuwelijk ding... en hoort slechts mijn psalm van de vertwijfeling. Het is eigenlijk zo... Een werkloze straatzanger met een uitzonderlijk kroostrijk gezin, een dichter en derhalve als alle kunstenaars volstrekt nutteloos, uh, ja, knarsende zandkorrels in de maatschappelijke machinerie, dat zijn dus woorden van Jan Eikers, wordt Jaan den Os veroordeeld tot de strop. De rechter staat hem toe voor het laatst een lied te zingen. En Jaan die zingt als volgt. Het leven, vrienden, is een breed afschuwelijk ding en hoort slechts mijn Psalm van de vertwijfeling. Mijn naam is Jaan de Nos. Ik ben al hier geboren. Een vader had ik niet. Een moer ben ik mijn moer ben ik verloren. Als kind ter zonde werd ik met de vinger nagewezen, hoewel met mijn IQ ik er toch best mocht wezen. Zo werd ik vroeg gedeukt en overdekt met schrammen Nochtans kon ik menig hart in liefde doen ontvlammen. Maar zij ontpopten als de lichte kooien sletten tot ik Sofieke trouwde die ik naar mijn hand kon zetten. De liefde had ons fel, de armoei ook te pakken. Dus nam ik schriftelijk les in belzefriet te bakken. De vakgroep heeft mijn, mijn leven mijn brevet, nee, mijn, mijn brevet ontnomen, wel is er ieder jaar een kindje bijgekomen. Ja. Alles bijeen zo'n elf of twaalf keren, daartussendoor ging ik nog poëzie studeren. Zo werd ik een artiest die het dichten niet kon laten, maar het dichten schenkt een mens slechts uiterst kleine baten. Hmm. Mijn kinderen lopen rond, met hongerige kaken, met kinkhoest, mazelen, gehoord hun botjes kraken. Ons huis is klein en rot. De kalk valt van de muren. Ons twaalfde kind en ik slapen bij de buren. Tot overmaat van ramp. Als loon voor mijn zangen. Word ik niet schandelijk aan het galgetouw gehangen. Zelfs mag ons goede Sofie. Me, me geen kant, ta, tas koffie geven. Heer rechter schenk je Ook dichters moeten leven. En dan gebeurt het volgende. De dichter. Verpletterd, verslagen door de muze, spreekt Jan Vrij. En die zingt, zo heeft de muze mij van het Galgetouw gered. Vivat, we leven nog. Sophie, we gaan naar bed. De, de dichter of de rechter spreekt hem vrij? Niet, de, de, de, de, rechter spreekt, de, rechter. de rechter spreekt hem de rechter. Een vrij. De. Ja, ja. Oh, nee. de, de rechter spreekt hem vrij. En dan zegt hij, zo heeft de muze mij, zegt, zegt Jan dan, mij van het Galgetouw gered. Vivat, we leven nog. Sophie, we gaan naar ja, ja, beneden ja. voor de dertiende. Ja. Nou, dat is een heel mooie overgang, Leo, met dit vrolijke gedicht. Gaan wij heel erg gezellig naar Gertje, Gertje luisteren, die net uit heel B komt. Ja. Dus dat komt heel mooi uit met Jan Nijers. Mooi. En, ja. en met de Belgische frietjes. En met de Belgische Fries is ook Schriftelijke nog... cursus, Belgische Fries. <laughs> ja. Nog nooit ja. van gehoord, maar ik wist niet dat er ook boeken over bestonden. <laughs> maar dat weet je dan nou, hè? Dat weet ik nu, ja. En jij bent hier ter ere van de kinderboekenweek. Inderdaad. Want... En jij gaat ons vertellen wat momenteel een beetje stuff is... onder de ja. kinderboeken in het genre van de spannende boeken. Ja, ik, uh, ik kan een heleboel vertellen... Over de kinderboekenweek. Ik ga beginnen met het thema. Het thema is gruwelijk eng. En dat, daar kunnen we heel ver in gaan. Is het spannend eng? Of is het juist uh, grappig eng? Of is het echt horror? Daar heb je heel veel smaken in. En niet iedereen kan deze smaak dan uh, versmaden. Uh, laat ik beginnen met het feit dat de kinderboekenweek echt woensdag begint. 4 oktober uh, gaat die van start tot en met 15 oktober. Dus is het echt elf uh, dagen lang feest in kinderboekenland. En de avond van tevoren is er kinderboekenbal. Dus dan wordt ook de zilveren griffel uit... of de gouden griffel uitgereikt tijdens dat bal. Want het gaat worden, ik hoop dat het weer een pareltje wordt. Maar dat horen we dus dinsdagavond. Dat is nog niet stiekem uitgelekt. Dat is nog niet stiekem uitgelekt. Andere dingen lekken uit, maar deze, die, dit wordt een mooi geheim. Bewaard geheim. Maar kom ik terug op de kinderboekenweek. Ja, gruwelijk eng. Heel veel boeken. Ik denk, als ik Roald Dahl zeg, dat al mensen afkomen met gruwelijke rijmen of, of de griezels of dergelijke meer, heksen. Um, Paul van Loon, ook een hele bekende met zijn dolfje weerwolfje. Wordt nu ook weer fameus uitgeleend bij ons in de bibliotheek. Maar ik heb hier een stapeltje bij dat ik voor elke leeftijdsgroep van de basisschool uh, iets uh, kan presenteren. En voor de kinderen, voor de kleuters heb ik... Uh, Pas op, dit is een boek vol monsters van Guido van Genechten bij me. Uitgegeven bij Klavis. En is een heel mooi kinderboek. Ziet er uh, heel mooi uit. Inderdaad, ja. met de kleuren paars natuurlijk, overweldigend. Maar het is een, een kinderboek dat je zeer interactief kan voorlezen met kleuters. Waar ze zelf mee aan deel kunnen nemen. Dat ze zogezegd monsters kunnen ruiken of ze mogen gillen. Ze worden ook attent gemaakt van niet iedereen durft een eng boek te lezen. Soms is iemand een scheidenbroek. Ja, dan ben je een scheidenbroek volgens de auteur. Maar hij geeft ook de tip mee van is een boek te eng? Je klapt dit boek gewoon bliksemsnel dicht en het is afgelopen. Dus dat is wel een hele fijne om mee te nemen. Een paars is een enge kleur. Wordt bij heksen eng, geassocieerd oh, en bij monsters. Ja. Het leuke aan dit boek is uiteindelijk kun je ook nog een uh, diploma winnen. Een dapperheidsdiploma. Kunnen ze dan de kinderen nog eventueel mee naar huis nemen. Heel mooi, interactief printenboek. ik bij de leeftijdsgroep groep 3-4... Uh, daar hebben we verschillende boeken bij, waar de kinderen bij leren lezen. Maar ik heb de, de sprookjes vertellen, de sprookjes van Andersen meegenomen, van tae Chong King. Goeie, mooie tekenaar. Een hele, de, de, een prachtige tekeningen, echt waar. En is gewoon een klassieker onder de klassiekers, daar worden de sprookjes bij verteld. Die best, en dat hoef ik denk ik aan niemand te vertellen, best eng kunnen zijn. Ja. Gelukkig lopen de meeste sprookjes mooi af. Is een hele fijne. Ga ik verder naar de groep 5-6. Heb ik een heel grappig uh, boek bij. Gruwelijk, grappige Griezelverhalen. En dat is uh, geschreven door drie auteurs die samen de lachende zaag vormen. En dat is uh, Tosca Menten, bekend van De Mummy. Joshua Douglas, die de kinderen meestal kennen van de verschrikkelijke tweeling. En dan hebben we nog Manon Sikkel en die heeft van Elvis Watt boeken geschreven. Die schrijven samen drie of negen verhalen, negen grappige verhalen. Uh, gruwelijke ook. Uh, maar die zijn gebaseerd op waar gebeurde feiten. Ik ga heel even een achterflap lezen. Ken je dat verhaal van die vrouw die in de gehaktmolen viel... Of van die tante met een lintworm van 33 meter in haar buik, of het verhaal van die grafkist waar nog geluid uit kwam. Nu de lachende zaag verzamelde negen gruwelijke, grappige griezelverhalen die je beter niet aan je neefje van vier kunt voorlezen, maar waar je per ongeluk toch van in de lach schiet. Aangevuld met afschuwelijke weetjes, ijselijke versjes... en verrassende spreuken. Allemaal waar en allemaal echt gebeurd. En het leuke aan dit boek is... dat er uh, een verhaal gebaseerd is op een waar gebeurd feit. Gebeurd in Tilburg. Aha. En dat, als ik mag, ga ik ook heel even voorlezen. Dat gebeurde feit. In Tilburg woonde een jongen van zeven... die graag met zijn vader en zijn broertje mee wilde met de auto. Alleen had die vader dat niet door... Hij reed weg zonder zijn zoon. Hoe de jongen het gedaan heeft, weet niemand, behalve hij zelf. Maar hij is aan de autospiegel van zijn vaders auto gaan hangen... en reed mee aan de buitenkant van de auto. Nu leer je bij autorijden dat je veel in je buitenspiegels moet kijken... maar blijkbaar was die vader dat vergeten. Pas vlak voordat ze bij de snelweg kwamen, liet de jongen los... en hij rolde het gras in. En dit bericht stond inderdaad in de krant... In februari 2017. Uh, en de lachende zaak, zaag, beter gezegd, heeft het gebruikt voor het verhaal Rattebetat geschreven in nee. dit uh, boek. Dus echt wel een grappig ding. Is ik heb, het is echt gebeurd, want ik had zoiets van, ik geloof er niks van. We zijn het met de kinderen uit een klas gaan opzoeken en effectief op uh, Ringbaan Zuid is er een jongen aan. Is dat, <laughs> is dat pedagogisch verantwoord? Ja... Ze weten nu meteen dat ze dit niet meer moeten doen. Kijk. Dus dat is wel een hele goeie. Is Tosca ook van uh, Arjan Edeveen? Thea en Thea? Tosteis, dat ik durf ik zo niet 1, 2, 3 te zeggen. Ja, ik denk het. Maar ja, dat zou doet. kunnen. Ik ken ze vooral van Dumi uh, ja, de Mumie. Me ja. Daar is ze bij mij van bekend. Heb ik een klassieker ja. bij me? Van Paul Biegel, De vloek van de Woeste wolf. Ik weet niet of het bekend is... Uh, Paul Bij, Piegel wel. Bijbel, Bijbel, Bijbel, wel ja. Ja. Ja, de man zaliger is er, jammer genoeg nog niet meer. Maar hij heeft dit uh, boek geschreven. Ik kan beter zeggen, dit is eigenlijk een serie. Een serie, televisieserie geweest in de jaren zeventig. Waarvan hij een boek heeft geschreven. Kun je ook wel een beetje merken aan de tekst die je leest. En het is gewoon een heel grappig boek over een, een doktertje, een driftig doktertje. Een heel geleerd iemand die alleen maar in de wetenschap gelooft. En dan uh, gebeurt het dat hij ineens een kist vol goud krijgt... met een half onleesbare brief erbij. En hij moet die kist gaan bezorgen ergens. Uh, ga ik heel even verder op de achterflap. Uh, brief met een smeekbede om hulp van een patiënt... die leidt aan goudkoorts. Koorts, beter gezegd. De dokter smijt die brief weg... en laat zijn knecht Valet de kist met goud... in een hoek van zijn spreekkamer zetten... Maar het wordt dan ook wel spannend, want er zijn ook struikrovers, onk en boenk, die wel geïnteresseerd zijn in die kist. En uh, dat merkt de dokter als het goud uit de kist wordt geroofd. Uh, dan komt de dokter eindelijk erachter dat er wel iets heel bijzonders aan de hand is met het goud. En zo bijzonder dat hij besluit om toch op die vreemde brief in te gaan. En dan krijg je een heel grappig verhaal. Met uh, oh, ja. een gelukkig oh, ja. eind. De driftige doktertjes die alleen maar in de wetenschap geloven... die kennen wij ook, hè? <laughs> heb ik nog heel even tijd? Ja, want dus ik uh, maak het stapeltje maar af. Ik, ik maak het stapeltje leuk. af. Ik heb hier voor groep 7-8... heb ik een keer een informatief uh, prentenboek mee. En u kent het... Nee. nee, ik zag u knikken, vandaar dat ik dacht dat u het misschien kende. Het gaat over spuitende slagaders en overstromende oceanen. Een, een informatief uh, boek geschreven voor groep 7-8, zoals ik al zei. Wat je zelf kunt doen bij grote en bij kleine rampen. En dan krijg je een heleboel uh, rampen die in en om het huis kunnen gebeuren reanimeren of eerst hulp, botbreuken, bloed... wat je allemaal zelf kan doen. Of bij grote rampen, wat je kan doen bij een aardbeving... of bij wateroverstromingen of oh, nou. bij onweer. Dus ze gaan ook echt er diep in. Uh, of bij vuur uh, en aanslagen, want ze zijn het jammer genoeg... Zijn dat serieuze tips? Of, of het is zijn dat ook serieuze allemaal tips, de... maar op een, op een niveau voor die kinderen geschreven... waardoor dat ze toch uh, heerlijk... Uh, alles van alles uh, oh ja. gaan opsteken. En dat wordt samen met het uh, Nederlandse Rode Kruis, is dit boek tot stand gekomen. Oh. Dus je, je ziet hem al met de Als dat tombom valt, moet je onder tafel gaan zitten. Ja, <laughs> nou, ja, een jodiumpillen slikken, ja, geloof ja, ik. Ja, maar daar zijn ze nog niet helemaal uit of hoe het zit met het uitdelen van die pillen. Nee, maar wel een heel mooi boek om met kinderen te behandelen, in de klas, maar ook thuis, om een keer er mooi gaan te kijken. Ik heb het net al gehad over de kinderboekenbal. Ja. Met het uitreiken van de zilver of uh, gouden griffel. Ik heb hier nog twee boeken bij me. Die al een prijs hebben gewonnen. Gouden penseel voor dit boek. De tangramkat. En het, het is zo mooi gemaakt door uh, uh, Martijn van der Linden en Maranka Rink. Met meneer Ja, een tangram. Iedereen weet wat een tangram is. Het is die puzzel met de zeven stukken. Want ja. dit... En hier, met gewoon met dit vierkant dat dan in de zeven nee. stukken gaat, wordt het verhaal opgebouwd. En hm. wordt er een kat gevormd. Maar die ja, kat, ja. die voelt zich dan uiteindelijk eenzaam. Uh, dan gaat hij een huis maken voor die kat. Met diezelfde tangramstukjes. Maar die kat is, uh, heeft honger. Dus wordt er vervolgens een vis gemaakt. Hm. En van leven wordt dit boek verder opgebouwd. Ja. Ja. Gewoon door die tangram komt er nog een andere kat bij en oh, een hond. En zo gaat dit verhaal verder en verder en verder. En het leuke op het einde Ziet er prachtig uit. krijg je ook nog een puzzel, een tangram, waar de kinderen zelf weer mee aan de slag kunnen gaan. Heel ja. mooi ja. ja. en zeker verdienst. Een verdiende prijs, prijs. Ja, het heeft toch de prijs. Uh, uh, dit heeft de gouden penseel al gewonnen. Heb ik hier nog het gouden palet van Matthias de Leeuw. Heeft het ook gewonnen. Dit is een woordeloos boek. Dus er kunnen kinderen die nog niet kunnen lezen, kunnen mooi dit boek toch nog uh, lezen. Heeft dus ook een prijs gewonnen, de gouden palet. En dat gaat over de Circusnacht. Jammer genoeg dat ik het hier alleen maar kan vertellen. Deels ook laten zien. Is een boek... Ja. Met heel mooie platen waar kinderen zelf hun verhaal mee kunnen maken en vertellen in hun hoofd of letterlijk vertellen tegen ons over een circus. En zo gaat het verhaal verder dat een meisje op een circusnacht in een circus komt en wordt meegenomen door een clown. Je voelt het mal, ik ben er gewoon zelf al aan het verzinnen. En dit kunnen kinderen dus ook. Ja en ze gaan het circusen, een grote clown en een klein meisje en een heel klein meisje een hele grote clown en ze komen de acrobaten tegen en de jongleurs en de uh, echt van de dierentemmers. wordt een heel verhaal gespeeld en zo kun je toch weer mooi met kinderen aan het lezen gaan echt een aanrader ook circusnacht alles wat je hebt meegebracht, vind ik wel een aanrader. Ik vind het heel mooi. En dan ben ik rond. Kan ik misschien nog zeggen dat er woensdag, opening van de kinderboekenweek, gaan we ook aan deelnemen. Hebben we activiteiten voor kinderen van uh, groep 1 tot en met 4 in onze bibliotheek vanaf 2 uur. Wordt er voorgelezen en gaan we knutselen. Volgende week woensdag, ja. om 11 oktober, hebben we uh, kinderboekenweek voor de grotere en gaan we weer voorlezen uit... Paul van Loon, Grieselbus. En dan gaan ze zelf zo. een verhaal mogen schrijven over de kelder van de bibliotheek. Ja, het is dus een week van elf dagen. Ja. Ja, wij werken met lange weken. Nou, oh, dat zijn lange weken. <laughs> ja. ja. Gertie, ik zou zeggen, dit is een geweldig verhaal verteld. Ontzettend ja. goed, ja. ja heel ja, graag gedaan. Goed. Ik vond het, het ook leuk om jouw ontwikkelaars hier te zien. Ja, <laughs> Wie weet, tot de volgende keer. Wie weet. Ja. Heel erg veel dank. En succes in Udenhout straks. Ja, dankjewel. Heel lekker en smakelijk. Dat komt helemaal goed. Dan gaan we nu naar een lied van Ernst Jans. Die in de neerkant ooit is neergestreken. En 50 jaar. Ja, bestaat natuurlijk al langer. maar viert dat hij 50 jaar geleden. met zijn band in het nieuws is gekomen. Omwille daarvan gaan wij nu een lied van hem draaien en daaronder komt Leo dadelijk ook een kon vertellen. Nu komt Ernst Jans met het lied Tijd van de appelbomen. De tijd van appelbomen. Tijd van groen gewas Licht dat op het water valt Men zit op een terras En alles lijkt zoals het was Een meel over het water Een boot over de plas. We zijn er weer en dan uh, gaan we na dit uh, muziekje naar, naar Leo. Leo, je hebt een column geschreven voor uh, het Uur Literatuur. Ik uh, moet zeggen dat ik Leo Joosten heet. Leo Joosten. De, de talrijke kijkers en luisteraars ja, die, die zouden niet weten wie ja. Leo is. <laughs> het gaat hier dus om Leonard M.H. Joosten. Uh, uh, die uh, op verzoek een column uitspreekt over uh, Neerkant, naar aanleiding van wat uh, Elsnet heeft aangekondigd: uh, 50 jaar Neerkant en Ernst Jans. In Gorre woonde een halve eeuw lang een prominente inwoner met de naam Gerard Cox. Hij was een Limburger van geboorte en werd daar schraa genoemd. Ik ben met hem bevriend geweest, maar dat verdiende hij eigenlijk niet. Want als medewerker van het ETI, het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, heeft hij de gemeente Deurne begin jaren 60 geadviseerd om mijn geboorteplaats het kerkdorp Neerkant op te heffen. Volgens de criteria die hij als onderzoeker aanlegde... was het dorp sociaal onleefbaar... gebrek aan de meest elementaire voorzieningen... getroffen door de trek van het land naar de stad. En die trek zou in de komende jaren alsmaar sterker worden. Daarom opheffen die boel... geen geld besteden aan een verloren zaak. Het was de tijd van het welvaartsplan Noord-Brabant... dat er van uitging dat werknemers niet verder dan 7 kilometer van hun werk dienden te wonen. Maar spoedig stonden de toekomstvoorspellers te kijken. De auto kwam binnen enkele jaren in het bezit van vrijwel iedereen. De mobiliteit van de mensen nam enorm toe. Neerkant kwam te liggen op 2 kilometer van de E3, de internationale wegverbinding van Lissabon naar Stockholm. En in enkele jaren... Voltrok zich een herwaardering van het platteland en de natuurlijke omgeving. Kabouters gingen slaven bouwen op de trams in Amsterdam en Roel van Duin, vooraanstaande provo, werd schaapherder ten plattelande. Het hippievolk trok door de dalen van Afghanistan en in de neerkant in de peel streken Amsterdamse magiërs neer. Onder hen Joost Bellinfante, zoon van de. Uh, Amsterdamse Rector Magnificus en ook Ernst Jans. Spoedig een van de kernleden van de nationaal beroemde band Doe maar. Maar voordien trokken die twee, Belinfante en Ernst, al aandacht met de band CCC Incorporated. Het moet media, medio jaren 60 zijn geweest dat ik mijn autoradio radio aanzette en de VARA de verbinding aankondigde. Met neerkant in de peel voor een optreden van de Downside Jazzband. Neerkant op de internationale kaart als Downside. En wat lees ik nu op internet? Luister. De neerkant. Ernst Jans rijdt er als, als het moet blinderings heen, want het kleine Brabantse dorpje is het decor van zijn jeugd. Daar speelde hij met vriendjes. Daar woonde hij jaren in de hippiecommune en alleen al... Over dat laatste kan hij sappige verhalen vertellen. En dat deed hij ook. Hij schreef ze op in het jubileumboek De Neerkant, met daarin uiteraard ook de Doemaartijd. En tevens verscheen een cd met dezelfde titel, met nieuwe nummers. Kom kijken en luisteren naar de eeuwig jeugdige Ernst Jans, die, in, het seizoen dat ook nog, die onder, in dit seizoen ook nog op festivals te zien is, met de, lege, met de legendarische Bent, doe maar. Einde citaat. Van de geboorteplaats van Jezus van Nazareth werd gezegd... kan er uit Nazareth iets goeds komen? En zie, nog jaarlijk trekken dromme mensen als pelgrims... naar deze vlek in Galilea. Wat zou het mooi zijn als over 2000 jaar... nog karavanen zouden koersen naar Neerkant in de Peel... eens de woonplaats van Joost Bellinfante... Ernst Jans en... Leonard, Leonard Joost. Joost, nou, Joost. Joost. <laughs> wat een braindrain was dat, hè? <laughs> <laughs> nou, helemaal daar in de grond. <laughs> ja. 13 oktober, dan komt de cd, de jubileum cd uit van Ernst Jans... En daar heeft, komt, staat er weer een protestzong op. Want dat is toch een beetje zijn stil. En ik weet niet of jij je nog herinnert, Leo. Maar verleden jaar zijn wij samen naar een concert geweest. Ja. Van Ernst Jans en zijn dochter Luna. Hebben wij samen gezien. Hier in, Jan van Hier in het Jan van Mezou, Moet je even oh, ja. nagaan. Het is toch geweldig. Dus daarom is het ook leuk om toch eens even die jubileum CD in het zonnetje te zetten. En dit... Lied, Dan huilt mijn hart. Dat is een protestzong. Dat doet hij samen met zijn dochter. En volgens meneer Frits Spits. Ons allen wel bekend is in het taalprogramma. Geweldig nummer. Dus we gaan nu naar. Dan huilt mijn hart van Ernst Jans. <tieding> Als de zon opgaat, boven de stad Waar ik jou, o oh jou, heb lief gehad Waar wij onze levens deelden En onze kinderen speelden Waar nu nog slechts ruïnes staan want leger zijn voorbij gegaan, dan huilt mijn hart, mijn troef valt. Als de zon Ben, dan ben jij aan de beurt Zo. met jouw recensie. Ik ben benieuwd welk boek neem je? Uh, Jean Le Carré. Aha. Een, een erfenis van spionnen. of Amsterdam 2017. Ja, dat is pas uit, hè? Ja. Ja. Heb ik nog niet gelezen. Tot Welke mijn spijt. liefhebber van het spannende boek kent hem niet? Hij gaat al heel lang mee. David John Moore Cornwell, geboren 19 oktober 1931, alias Jean Le Carré met zijn thrillers uit de Koude Oorlog, gebaseerd op zijn eigen kijk in de keuken van MI5 en MI6. Als gevolg van zijn doorbraak in 1963 met The Spy Who Came In From The Cold, het werd een internationale bestseller, verliet hij de geheime dienst en ging hij zich volledig toeleggen op schrijven. Je zou denken, Le Carré is een stem uit het verleden, een man uit de oude doos. En dat schemert ook wel een beetje door in de recensies. Maar overwegend is er de bewondering voor de oude leeuw... die nog één keer, misschien de laatste keer, overtuigend brult. Het onderwerp van een erfenis van spionnen is actueel. De geschiedenis komt verhaal halen. Onbetaalde rekeningen, andere tijden, andere inzichten, nieuwe machten en krachten... In het boek wordt Peter Gillam, de rechterhand van George Smiley, beide allang met pensioen, opgetrommeld naar Londen. Nabestaanden van omgekomen spionnen of dubbelspionnen dienen aanklachten in tegen de geheime dienst en tegen individuele medewerkers die onethisch zouden hebben gehandeld. Parlementaire commissie, de rechter, forse claim en giga-schadevergoedingen red je daar maar eens uit, bewijs maar eens je onschuld en waar zijn de dossiers en klopt het dat jij ze hebt voor maand? Peter Gillam wordt dringend verzocht zich te melden bij de instantie die zijn pensioen betaalt, bij de nieuwe bazen van MI6. Het is verre van duidelijk of ze aan zijn kant staan of niet. Het levert een Kafka-aans boek op met ijzingwekkende ondervragingen Spannende wendingen, flashbacks van hoe het er toen aan toe ging, in flagrant contrast met de constante vloed aan leugens die hij de huidige bazen op de mouw spelt. Ten slotte een confrontatie met zijn toenmalige hoogste baas, George Smiley, die nagenoeg onvindbaar is en het toppunt van geheimzinnigheid. Ik ga een stukje voorlezen waarin Jean Le Carré zijn hoofdpersoon een paar indringende vragen laat stellen. Hij stelt die vragen ook aan zichzelf en aan ons, zou ik denken. Citaat. Wie was verantwoordelijk voor mijn leven lang plichtsgetrouw gehuichel, als dat niet George Smiley was? Was ik het die had voorgesteld vriendschap te sluiten met Liz Gold? Was het mijn idee om Alec, onze vastgebonden lokheid. zoals Tabitha hem had genoemd, voor te liggen? en hem vervolgens in de val liet lopen die George voor mond had uitgezet. En dus kwam nu eindelijk de eindafrekening. Nu wilde ik een paar eerlijke antwoorden op lastige vragen, zoals... Ben jij, George, er doelbewust op uitgeweest om de medemenselijkheid in mij te onderdrukken? Of was ik ook niet meer dan bijkomende schade? Zoals... Hoe zit het met jouw medemenselijkheid en waarom moest die altijd wijken voor een hoger, abstracter doel, dat ik nu niet eens meer goed kan benoemen, als ik dat ooit al heb gekund? Of anders gezegd, hoeveel van onze menselijke gevoelens kunnen we volgens jou wegdoen uit naam van de vrijheid, voordat we ons nog mens nog vrij meer voelen? Of hadden we eenvoudig last van die ongeneeslijke Engelse ziekte per se mee te willen doen met het wereldspel terwijl we al lang geen wereldspelers meer waren. Einde citaat. Kijk, kijk, dit zijn wel een paar serieuze vragen. Zal George Smiley ze bevredigend beantwoorden? Lees het boek en u krijgt antwoord. Of het een eerlijk antwoord is, moeten we hier in het midden laten. Dat laat jij in het midden. Dat laat ik in het midden, ja. <laughs> ik was altijd dol op George Smiley. Ja? ja? Ja, ja. Ik heb zelf bijna, ik geloof zelfs, allemaal gelezen. Oh ja. Jij ja, ook? Nee, niet allemaal. Jij? Ja. Nee, ik heb een paar jaar, ik, er Nou Er was ja, altijd een moment in het boek dat ik, dat ik de draad verloor. Oh, ja, ja dat kan. Ja. Maar ik vond de boeken met Smiley vond ik wel het beste. Hm? Ja. Dus, Ben, dank je. Dan kan, word ik weer aangespoord om deze laatste... Boek ook maar te lezen. te halen. Ja, ja. Gaan we nu naar Cornelis Vreesbeik. En Die vind ik altijd heel leuk. Hij is inmiddels dood. Dat is een Nederlander. Zoals jullie misschien weten, die in Zweden of Denemarken, ben ik even kwijt. Ik hmm. denk Zweden. Zweden. Zweden, ja. Allerlei prachtige liedjes maakte. En dit vond ik ook erg leuk. Ik hoorde het pas toevallig. Waar is mijn ziel? Heet het liedje. Hier soms iemand die een ziel heeft gezien Hebt u mee naar huis genomen misschien Voorzichtig alstublieft want hij is teer als porselein Ik lijk nu wel gezond maar dat is toch maar schijn Ik liep me daar te wandelen gisteravond of zo. De maan scheen door de bomen op een helder niveau Ik liep me daar te lopen lekker op mijn gemak Geld in mijn portefeuille en mijn ziel in mijn zak. Toen zag ik daar een dame die me vreselijk beviel. Ze loerde op mijn zenten en ze pakte mijn ziel. Ik slaakte nog wat kreten, maar mijn ziel en mijn geld werden zonder dus meer gestolen. Het is gauw verteld. Ik viel toen op mijn knieën en ik bad Marjolein. Geef me mijn ziel terug, ik sterf van de pijn. Een man zonder ziel is een naakte barbaar. Lak aan de portefeuille, liefste, hou jij die maar. Ik weet niet waar ze woonden, ik heb geen signalement. Verder is mij weinig van dat vrouwtje bekend. Ik heb ook geen gegevens van de ziel die zij stal. Was hij kleurig zwart, wit, was hij dun, dik of smal? Is hier soms iemand die een ziel heeft gezien? Hebt u hem mee naar huis genomen misschien? Voorzichtig alstublieft, want hij is teer als porselein. Behandel hem zorgvuldig, want het kan de mijne zijn. Ja, leuk, leuk, leuk. Leuk liedje, hè? Tere ziel. Ja, dat vond ik ook. Voorzichtig, op, voorzichtig. Nou, dan gaan we naar jou, Maritja. Niet voorzichtig, maar naar jouw mooiste zin. Ja, een zin. Ik maak me er makkelijk van af. Want ik ga een paar citaten laten horen. Uh, het zijn citaten van uh, Harry Carter Die oh. uh, een paar weken geleden overleden is. Was wel jouw theoloog? Nee. Nee? <laughs> nou, nee, dat is onzin. Ik heb, uh, ik heb uit de vechten wel eens gevolgd. en uh, uh, Ik vond het interessant omdat hij uiteindelijk tot dezelfde conclusie is gekomen als ik al een jaar of... Echte geleden. Mm. <laughs> maar, uh, maar goed. Hij is Je hebt aan, altijd aan... mensen die achterlopen. <laughs> Je hebt mensen die het zich makkelijk maken... en mensen die het zich veel moeilijker maken... Ja. omdat ze gewoon veel slimmer zijn. Maar... eens um, Even kijken. Ik heb... Um, het begon eigenlijk met een... Ik, ik, ik, zo, ik zocht een aardige zin. Ik kon hem niet vinden in de boeken waar ik op dat moment mee bezig was. Ik dacht... Nou... Een, een beetje zin die ertoe doet, die kan ik misschien wel vinden in een boekje wat ik ooit heb aangeschaft van een pater, een zeker Hub Schumacher, zeg je dat? Huub Schumacher, ja. Ja, ik denk dat hij dat is een, geen de... pater, dat is, dat is een wereldheer. Oké, okay, uh, het is een wereldheer, priester. Een, een priester. Priester. Ja, en die heeft een, een boek geschreven en dat heet, ik vond die titel, titels ontzettend aardig, want uh, dat heet God, wat ben je veranderd. Dat ja. kan je op veel manieren zeggen. Ja, ja. ja, dat van, van ben, je, God, dan ben, ben je veranderd. Ja. <laughs> ja. Precies. En daarin heeft hij... Het, uh, haalt hij uh, Carter aan. <kling> en, um, hij later, uh, uh, hij uh, heeft op uh, het uh, citaat wat hij hier noemt... heeft hij zelf zijn eigen commentaar. Maar het citaat is... wat in merkwaardig wezen is de mens... dat hij zin verleent aan wat uit zichzelf geen zin meebrengt... en zo in wereld van betekenis aan de chaos weer te ontwringen. Notabene in staat om de chaos waaruit hij zelf is opgedoken... Zijn stempel om daar zijn stempel op te zetten. Waar um, uh, uh, de, de, de pater, nee, nee, de priester, pardon. Meneer de, de, de Schumacher ja. dan nog aan toevoegt... En dat zijn, zijn woorden die hij waarschijnlijk ook al eerder van een ander heeft gehoord. Dus even zien, waar staat het? Oh ja, eerst onthoud goed. Eerst is er de mens, dan zijn er goden en dan pas God. En niet andersom. En uh, dat vond ik dus uh, iets waar ik uh, helemaal achter kon staan. En wat, uh, wat voor mij een, een aardig... Uh, een eindige zin leek te zijn. Waaraan ik er nog twee wil toevoegen. Twee citaten die ik uh, op internet vond. En, uh, die dus zijn van uh, deze onlangs overleden Koutert. Uh, Alles spreken over boven komt van beneden. Ook de uitspraak dat iets van boven komt. En ja, dat is de meest bekende, ja. ja, ja zeg het ja. nog eens een keer als je wilt. Alles spreken... Um, over, over alle spreken over boven. Over, boven. over alle gesprekken over of het spreken daarover. Komt van beneden ook de uitspraak dat iets van boven komt. En nog een citaat. Elke godsdienst is een erfenis uit de tijd van de religieuze mythe. Ben je eenmaal zover dat je de christelijke religie ziet als een product van verbeelding. Dan kun je er veel makkelijker mee spelen. Het slechtste is als wij er de waarheid van maken. Nou. En dat geen goede zin om uh, vanavond nog over na te denken. Ja, maar dit, dit soort plaatsen is menig een op de, op de brandstapel terechtgekomen. Ja, in vroeger tijden. Ja, ja, ja, maar ja precies. Maar nu, nu gaan de mensen letterlijk of figuurlijk de brandstapel op. Omdat er gebeurt wat Koudert juist niet wil. Namelijk het slechtste is als hij er de waarheid van maakt. En dit komt ook een beetje omdat ik de, de serie volg van... Um, Allah in Europa. Allah, Allah in Europa. Ja. Waar je zo af en toe toch wel weer een beetje de koude rillingen van krijgt. Ondanks het feit dat er ontzettend veel sympathieke en prettige uh, moslims zijn. Die in heel Europa geïnterviewd worden. En over het algemeen gewoon reuze, vriendelijk en aardig zijn. En veel die goed, ja. is af en toe uh, dan toch uitspraken doen waar je een beetje koud van krijgt. Ja, natuurlijk. Ja. ja. En um, goed, dat tezamen was voor mij een reden om dit uh, vanavond voor te lezen. Uh, je jou dus... betuigen, betuigen aan, aan Kuitert. Aan Kuitert, ja. Nou. ja. Toch nog nou. van een ongelovige. Van een inmiddels <laughs> ja, ongelovige. En, ja. maar, maar, nou, met zijn dood is Kuitert ook nog wel eventjes weer kritisch bekeken, hè? Ja. Ja. En wat vind jij daarvan Ben? Sommigen die wegen hem en uh, bevinden hem te licht. Maar hij ondervindt toch ook wel waardering. Het was toch ook uh, wel hard nodig dat, dat er iemand als Kuiterd uh, opstond. Maar uh, ja, ja, ook hij heeft niet het laatste woord in, in, uh, in theologenland. Nee, het viel mij wel op. Uh, ik, ik las een artikeltje op zoek naar Kuiterd. Uh, een artikeltje in Trouw, maar dat is niet na zijn dood verschenen... wat ik aanvankelijk even dacht. Toen dacht ik, nou trouw pakt wel aardig uit over Kuitert. Maar dat was een, een, een ouder uh, artikel. Waar hij uh, toch wel behoorlijk onderaard onderuit... Kuitert is helemaal... Jeu, uh, jeu, je, dat is... Uh, gepasseerd station. We uh, zijn met hele andere dingen bezig... binnen de theologie. Ik dacht, nou dat vind ik dan een beetje onaardig. En nou ja, wat ja. heb je tegen hem? Nou, dat was wel een beetje zuur. Maar bovendien ja. was hij toch eigenlijk theoloog die dezelfde ontwikkelingsgang maakte als de meeste van ons. Ja. Jij dertig jaar eerder, anderen weer zoveel jaar later. Um, maar het is toch een man die wel in de actualiteit stond. Ja, ja. Met, met zijn, ja hij, heeft heel, hij heeft heel veel boeken uitgegeven. En je hij, heeft kon, eens, uh, hij, hij ging van, van kwaad tot erger. Ja, precies ja, dat het is meer voor drie weg. Ja. ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> dus jouw mooiste zin. Met Kuitert. Dan staat er ja, heel nog op ons ja. programma of wij nog culturele of andere nieuwtjes hebben. Nou, Deze ik week. denk dat we moeten vertellen over het Literaire Café binnenkort. Is dat niet? 13, uh, vrijdag 13 oktober. Ja, ja. vrijdag 13 heb oktober. Heb je dat al verteld? Nee, dat heb oh, ik nog niet. Dat, dat moet je maar doen. Ik had. <laughs> ja, dan hebben wij een uh, Literaire Avond. In samenwerking met uh, de vrijwilligers werkend voor de vluchtelingen. Ja. En boekhandel Buitelaar en de literaire kring. En dan komt er een asielzoeker, Galdidi. Jodan, ik zeg altijd zijn naam verkeerd, maar de achternaam is in ieder geval Al Galdidi. En die heeft zelf um, negen jaar in asielzoekerscentra verbleven. En die heeft daarover geschreven. En dat is een mooi boek. Het is om... Ook geestig, met tijd Het is niet een boek waarin een asielzoeker al die bladzijden langs een beklag zit te doen oh nee. over van alles en nog wat. Weet je, het is niet een slachtofferig boek. Maar het legt wel heel mooi bloot, vind ik. Want ik heb het al vrij lang geleden gelezen. Waar zo iemand allemaal tegenaan loopt. Als je in zo'n centrum zit. Ja. En niet alleen in zo'n centrum. Maar dat geldt natuurlijk ook gewoon in de maatschappij. Dat je de dat simpelste dingen. Enorme communicatiestoornissen over krijgt. En het leuke is. Voor die 13e oktober. Die nu aankomt. Kwart over acht begint het. Dat daar juist ook al die vrijwilligers. Die hier in Gorle werken. Voor de vluchtelingen zijn uitgenodigd. Door de... Dat heeft overigens verzonnen de werkgroep opvangstatushouders. Oh. En die heeft ons bij ingeschakeld buiten Laarrij... oh, Dus je krijgt ook een ander publiek ook? Ja, je krijgt een veel uitgebreider publiek. En dat is ook alleen al ontzettend goed, ja. fijn. Is die man ingeburgerd? Die spreekt ook Nederlands. Spreekt is goed voortreffelijk Nederlands. Oh, ja. Hij is ook een, onderhand een beetje een bekende schrijver in Nederland. Hij schrijft ook gedichten... en weet ik wat, als je dat opzoekt. Het is niet prachtig gedaan. dat hij... Ik, ik ben als taalcoach van een gezin... uit Azerbeidzjan al een paar jaar. En als ik dan zie wat die mensen... Uh, hoe, hoe er omgegaan wordt... met deze mensen. Ik bedoel, de, de bedoelingen zijn goed, maar... de tactiek... Het is zo zonde dat je, dat je die talenten gewoon laat liggen. Mensen die niets liever zouden doen dan werken... in de maatschappij worden opgenomen. En die zo worden tegengezet En die telkens boete moeten betalen als ze een examen niet halen. Och uh, ja. Dan moeten ze, moeten, mensen moeten met z'n tweetjes 2500 euro betalen... omdat ze ergens te laat voor waren. En dat kwam omdat degene, die hen, een vrijwilliger die hen meestal helpt... met de formulieren invullen, die was ziek. Die lag in het ziekenhuis. Die ja. heeft hen niet kunnen helpen. Moeten ze 2500 euro gaan betalen. Mm. Uh, ja, het is walgelijk, ja. En het is zo zinloos. Ja. Terwijl die mensen... Die zou je zo aan het werk kunnen zetten. En dat zou ze heerlijk vinden. Wat dat betreft heeft Femke Halsema... een goed pleidooi gevoerd, hè? Ja. Vind je niet? Dat, uh, voor, dat utopische, voor die utopische stad. Ja, die stad. utopische ja, ja. stad. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Dat vond ik heel erg. Nee, raarig, dat is ja. zeker. Dus ik hoop dat er niet alleen... de leden van de literaire kring... en Zoals altijd kan mensen gewoon uit Gorlen. En al die vrijwilligers die werken voor de vluchtelingen. Maar heel veel meer mensen komen ja. om die man te horen praten. en Ja, dat is een hele, heel interessant boek. Goed, dus kom op naar de literaire avond 13 oktober, vrijdagavond. Ja. Kwart over acht in de kapel waarschijnlijk hè, ja, van in het, de Jan kapel. van Zouw. Ja. Nou, we zijn door het uh, Uur Literatuur heen. Ik vond het een mooi uh, uur met een uh, openbaring uh, en het eerste optreden van, van Gertje uh, van, van de bibliotheek. Ja, um, zeker. Leo uh, met een prachtige column en uh, mooie gedichten uit uh, Neerkant en Deurne. Um, ja, uh, dank voor het luisteren en wij komen de eerste van de volgende maand weer terug met het uur literatuur. Zeker, dat doen we.